Sofie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Schouten roept Vaardersplassen op de rust te bewaren... en niet het recht in eigen hand te nemen. Eerder vandaag bleek dat Staatsbosbeheer... de toegangswegen naar het natuurgebied heeft afgesloten... na een oproep van actievoerders om met paardentrailers... naar het gebied te gaan om er dieren weg te halen. Actievoerders vinden dat de grazers te weinig voedsel hebben... in de Oostvaardersplassen. Schouten zei dat het echt niet zinvol is om acties te voeren... waardoor het gaat escaleren en dat de dieren daar geen baat bij hebben. Minder dan één glas alcohol per dag of helemaal niet drinken... dat is het minst schadelijk voor de gezondheid. Tot die conclusie komen Britse wetenschappers in de Lancet. Zij bestudeerden 83 onderzoeken onder in totaal 600.000 mensen. Tot vijf glazen per week lijkt geen kwaad te kunnen... maar daarna neemt de levensverwachting af. Het advies voor Nederland van de Gezondheidsraad... is nu al maximaal één glas per dag. In het onderzoek naar de dodelijke stormloop van vorig jaar in Turijn zijn in totaal acht mensen aangehouden. De verdachten hebben volgens het Italiaanse OM een bijtende stof gesproeid in een menigte die op een plein keek naar de Champions League finale tussen Juventus en Real Madrid. In de paniek die ontstond kwam een vrouw om het leven, 1500 mensen raakten gewond. Volgens het OM wilden de verdachten van de chaos gebruik maken om mensen te beroven. Vandaag wordt er gestaakt in het basisonderwijs in Noord-Brabant en Limburg. Vorige maand legden leraren in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht het werk neer. Ze eisen een beter salaris en minder werkdruk. Het extra geld dat het kabinet heeft toegezegd vinden de leerkrachten onvoldoende. Eind mei staan er stakingen gepland in Gelderland en Overijssel... en later nog in andere provincies. Minister Slob heeft eerder al gezegd dat hij niet voor de druk zal zwichten. Het weer nog, bewolking en zon en bijna overal droog. Alleen in Groningen en later in het zuiden is er kans op een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen geregeld zon en ook nog een bui. Het wordt dit weekend 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede middag, luisteraars. Twee uur lang weer het sportprogramma ZFM Lunst Sport. Uh, Henny, wil je er iets aan toevoegen op dit moment? Of zeg je van nou, we, gaan, we gooien de eerste plaat erin? Ik hoor jou bijna niet. Dus... Ja, dat weet ook niet meer, ik dat je Oh, oké. Okay. Microfoon ook niet? Ja, ik denk je microfoon een stuk is. Oké. Okay. We hebben een heel bijzondere gast vandaag, uh, Charles. Ja. Dat is Jesper Rasch. Dat is gewoon de beste wielrenner die we hebben in Zandvoort. Okay. En daar gaan we uitgebreid over praten, want hij heeft al de nodige overwinningen binnen. Ja, is hij is op de fiets? <lacht> ik weet niet, ben je op de fiets? Nee, die, uh, ik had geen fiets thuis. Nee, <lacht> ik nee. had geen fiets thuis. <lacht> Oké, okay, we praten straks verder. En Charles, het is een bijzondere dag natuurlijk, want het is de laatste keer dat jij de techniek uh, beheerst hier. Ja, ja. Ja, nou ja, niet, niet helemaal uh, voor elke uitzending, want ik, ik doe nu wel jazz. <coughs> en bij Willem ben ik ook nog steeds uh, in het programma. Maar uh, ja, overdag dan uh, heb ik een aantal dingen geschrapt, zoals Stanford Lunch en zo. Daar uh, ben ik ook mee gestopt. En het is zuiver uh, om den broden, zeg maar. <laughs> ja, begrijpelijk. Ja, oké. Okay. Oké, okay, we gaan even kijken of we wat muziek uh, eruit kunnen toveren. Oké. Okay. Voorlopig doet hier nog niks, dus we gaan even kijken hoor. Nee, hij doet helemaal niets. Ja, nou dan ga ik een, een, een nummertje van mijn eigen iPad draaien, want uh, je moet er toch een beetje muziek hebben. Dan ga ik zoeken waar de storing zit, momentje hoor. je zou maar techniek zijn en je Spotify doet het niet, omdat een ander aan je knoppen heeft gezeten... en je niet meer op gang kan komen zo. Dat is niet zo lekker, hè? Nee, dan ga je zelf aan de knoppen, ja. ja, maar dit programma is wel mede mogelijk gemaakt... dankzij de Zizo Sushi Lounge aan het Palace Hotel hier in Zandvoort. En wij zijn daar zeer dankbaar voor. Zeker weten. Wat, uh, wat gaan we doen, Henny? Gaan we eerst nog weer muziek draaien? Of? Nou, ja, je had een leuke opening, dacht ik. Ja, dat heb ik. Uh, een nummer van Niels Geuzenbroek. Ja. Eh uh, all I want. Ja, weet je waarom? Nee. We hebben luisteraars in Amerika. Ja. En die willen dit nummer dol graag horen. Nou, speciaal voor uh, our friends in oh. the USA. Zo so is that. You, screaming your name, hoping the sound will reach wherever you are, I find the strength that's lacking me. All I gotta a wish isn't someone that I'm missing in my heart Cause you're all I want So I'm on the road I'm desperate for future to become what we were So I thought I'd let you know that you're all I want There's nothing that I won't do. Jumping from cloud to cloud till I can touch the moon. I'm using these stars to figure out where you are. As soon as I see you there. You're all I want So I'm on the run I'm desperate for future To become what we were So I thought Ja, dan loopt het nodige talent rond in Nederland. Niels Peuzebroek is daar één van. You're all I want. Henny. we gaan gauw weer naar jou. Het is echt een mooi nummer, jouw. Ja, zeker weten. Omdat dit jouw laatste uitzending is. En nou, niet ligt... hopen. Nee, maar wellicht de laatste uitzending op vrijdag van uh, uh, Watertoorsport Lunch. Ja. Uh... Mag jij vandaag in ieder geval maar dernieren voor een thee van je, dra van je zoon draaien? Oké, okay, dat ga ik doen. Oké. Okay. En hoe zit het met die drie maanden salaris die ik krijg? <laughs> ja, dan moet je bij de directie zijn. <laughs> en, dat, en dat gauw horloge ook, hè? Dat, ja, ook. Ja. ja, dat heb ik al onder. Hartstikke mooi. Dank je wel. Hé, we hebben aan de telefoon uh, de man die alles van het wielrennen weet... en die op zijn uh, site, uh, de, de WAF-site alle nieuws over het wielrennen brengt. Het is werkelijk. Je, je mist er niks. Dat is wel heel leuk. Maar die zit heel ver... in Veendam en ik hoop dat de lijn werkt. André Jansen Werder. Ja. Het is niet zo ver als Eritrea of Togo... want daar hebben we ook het nieuws van... op uh, WAF. En uiteraard... ook uit Zandvoort, want Jesper Ras... zit daar naast jou. Hè? Oh, dat zie je natuurlijk. Ja, ik, ik volg de uitzending... Gewoon. Ja, ja. gewoon online. Ik heb hem nu ook online doorgezet... op uh, WAF... Dus ik hoop dat je de 10.000 kijkers gaat passeren. Ja, vast wel. Vast ja, wel. Tuurlijk. Ja. We maken er gewoon propaganda van. Want samen dienen we de sport. Dat is altijd het idee, hè? Ja. Als je een roze trui aan hebt. Hè, hij, is, uh, hij staat je goed, Henny. En die uh, roze trui die, uh, is ook weer toepasselijk. Wordt de volgende week. Over twee weken begint de Ronde van Italië in, uh, in Israël. Fantastisch wordt dat. Ja. Ik uh, wou jou maar uh, als eerste de kans geven om met Jesper te praten. Ja, Jesper. Je kwam naar de hoek uh, omzeilen in uh, Veendam. Helaas was ik uh, niet aanwezig bij de wedstrijd... want zoals gewoonlijk uh, wordt het niet bekendgemaakt... dat als er grote evenementen zijn, helaas... Uh, dat uh, ze kunnen het uitstekend organiseren... alleen niemand weet het. Dat is altijd jammer. Ja, dat is echt jammer, want dat gebeurt vaker, hè, André? vaak. Hier in het noorden, het is misschien de mentaliteit van, uh, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Maar zo'n fantastisch evenement als de Ronde van de Venkolonie, want ik heb hem ook op podium tv terug kunnen zien. Ik heb helaas, helaas niet de beelden uh, helemaal door kunnen zetten, maar ik heb natuurlijk die sprint van Jesper ik heb hem al honderd keer gezien. De eerste keer dat ik hem zag, lag ik dubbel van het lachen. Die ik deed het mooi verkeerd. <laughs> uh, wat bedoelt hij, uh, Jos? Ja, het was een... Uh... Uh, er was nog een renner voor mij in de, in de sprint, vlak voor de streep. Uh, maar die dacht dat hij er al was. En uh, Meer dan 10 meter voor de, voor de meet stak hij zijn handen allemaal omhoog... om uh, de overwinning te vieren. Maar uh, hij had nog geen rekening gehouden met mij. Uh, hij zag me ook niet. Um, ja. En ik had zoveel snelheid dat ik nog over hem heen kon komen... terwijl hij zijn handen in, uh, zijn lucht ha in de lucht had. Uh, dus uh, hij wil niet, maar ik... Uh, Pakte nog een. Uh, Laat de even overwinning. de lucht zien hoe jij eroverheen ging. Ja, ik, ik, ik was helemaal, uh, ik was helemaal uh, euforisch. Uh, ja. ik, kon meer, ik kon het eigenlijk niet echt geloven. Maar uh, hij was dus iets te vroeg. Te vroeg. En uh, ik was net op tijd. Leuk hè, André? Ja, prachtig man. En, uh, om zo'n overwinning te pakken. Hè? Maar uh, we weten hier in het noorden ook van beroemde jurylid uh, Leni Schouten. Die dus twee keer een winnaar van een wedstrijd. die met beide handen al in de lucht over de streep kwam. disqualificeerde. Want je moet je handen namelijk volgens de reglementen. aan je stuur houden. We hebben daar op wacht een enorme discussie over gehad. Dat weet ik nog. Het is ja. natuurlijk verschrikkelijk als je ons weinig nou blij bent en je wint. dat je gedisqualificeerd wordt. Ja. Maar Jesper, die deed dat even anders. Die was gewoon de slimste. door, uh, door nog even te passeren. Wat? En het. Ja, we kennen die aankomst hier wel van de Veenkolonie. En het is ook een prachtige koers om te winnen. En een lastige koers om te winnen. En uh, ach, Jesper, uh, we zitten hier nu samen in de uitzending. En ik kan je wel één ding zeggen. Als ik een heel klein beetje wielen kennen samen met Henny, Van het is only a small beginning. Ik hoop het. <laughs> Zeker weten. Maar... André, er is uh, afgelopen week in Parijs-Roubaix natuurlijk iets verschrikkelijks gebeurd. En ja. nu gaat de discussie gelijk op, wat moet je doen? Als er in een voetbalwedstrijd iemand neervalt, zoals deze renner neerviel, dan stop je de wedstrijd. Moet je dat bij het wielrennen doen? Wat is jouw mening? Nou, ze vallen natuurlijk links en rechts om, hè. Aan alle ja, oké. Okay. En in bijna alle wedstrijden. En in dit geval uh, leek het alsof de renner bijvoorbeeld een framebreuk had of zo. Want hij viel vrij plomp verloren van zijn fiets. Uh, die uh, Michael Kolaerts, die uh, helaas dus bleek te zijn overleden, zelfs al voordat hij omviel, had hij een hartstilstand. Het is door de hartstilstand is hij ten val gekomen. En uh, ja, wat de oorzaak daarvan is, er wordt nog steeds sectie verricht op, op uh, het lichaam van die jongen. En uh, ik hoop dat er een uitkomst is, maar of dat helpt om in de toekomst dingen te gaan voorkomen. Dat leren de geleerden op dit ogenblik nog niet. Ik kreeg de beelden toegestuurd. Ik had de beelden van zijn val en ook van de momenten gefilmd dat hij daar op de grond lag. En uiteraard om pieteitsoverwegingen heb ik die niet gedeeld. Want we wisten inmiddels de volgende ochtend... Uh, S'nachts wist ik het al dat, uh, dat hij bleek te zijn overleden. He, dus uit pietijdsoverwegingen bij ernstige gevalpartijen plaatsen we de beelden dus gewoon niet. Mocht iemand ze wel plaatsen haal ik ze eraf. Want uh, er zijn te veel sensatiezoekers om, om dit ja, er schijnen toch mensen van te snoepen of van te genieten. Maar dit uh, heeft te maken met het overlijden van een mens. En daar hebben we alleen maar heel groot respect voor. En dat, hebben ook, uh, dat heeft ook de hele wereld uh, wel laten zien. Maar ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Moet je de wedstrijd laten doorgaan of moet je hem stoppen? Natuurlijk niet. Ze wisten ook al, men wist al van de medici toen uh, de huldiging plaatsvond. Toen de winnaar bekend was van de wedstrijd. Uh, de, zelfs Michiel in Leijze, de ploegleider van uh, Michael Kollaert, uh, wist dat het heel slecht was. En die, was, uh, die heeft dus de, west, de finale van de wedstrijd gezien. Waar uh, uh, de jongen van Van Aert, uh, Wout Van Aert, een, nog een kans had om bij de Eerste te rijden. Een ploegmaat is dus voor de overledenen. Men heeft op dat ogenblik... Uh, ...breed besloten van de wedstrijd gaat door... ...en anders zou je bij iedere eerste valpartij een wedstrijd wel kunnen stoppen. Hè, bij voetbal is dat veel makkelijker, want er zijn op één plaats. Ja. En hier zijn natuurlijk de renners verdeeld over een lengte van kilometers. Nou, je ja. weet dat wel. Ja. Hè, de eerste zitten hier en de laatste zit ongeveer op twintig minuten al, half uur. Hm. Nou... Uh, men kan dat gewoon niet doen. Uh, wat men achteraf gedaan heeft de dag erna, met alle respect... is alleen maar mooi te noemen. En we kunnen niet anders zeggen dan vooral ook naar de uh, Brabantse pijl... waarin uh, de hele wielerwereld respect heeft getoond. Uh, pet af. Uh, ja, ook pet af voor die ploegleider, hè, Elijzen. Wat doet hij dat? dat fantastisch. Ook dat, en ook collega-renners en ook alle andere renners... ...die met groot respect uh, hierop gereageerd hebben. En dan is ook de hele wielerwereld als één United, potverdikkie... ...er is er weer één overleden. Ja. En uh, gelukkig gebeurt het niet vaak... ...maar de uh, gevallen die we ons dan direct herinneren... ...en die ook naar voren komen... ...ja, die worden met heel groot uh, respect uh, behandeld. Dat gebeurt in de voetballerij helaas veel vaker... En uh, professor Van Schäcki van Bayern München, die heeft een heel onderzoek gedaan. Het blijkt dat je met twee middeltjes, eigenlijk ja. vrij eenvoudig, dit soort vroege dood kan voorkomen. Nou. Q10 en visolie. Oh ja? Ja, als, dat schijnt gewoon dit soort dingen tegen te gaan. Dus waarom dat dan niet vaker gebruikt wordt in de sport, ik snap er niks van. Nee. Q10 en visolie, simpele pilletjes. Nou, de... Als het dan maar niet op de verboden lijst komt, want uh... Nee, nee, nee, nee. Het is allemaal dopingvrij, hè? Dopingvrij je, je resultaten verbeteren met dit soort dingen. Nee, nee. Q10 en, en visolie. En Q10, uh, André, heb je heel hard, uh, heel hard nodig, zeker als je intensief aan uh, sport doet. En als je heel intensief aan sport doet, dan heb je afname van je Q10... wat een lichaams-eigen stof is, wat het zelf zou moeten opnemen. Ja. Die neemt gewoon af. En als jij heel erg hard sport, dan moet je dat, die Q10 op pijl houden... Als ja. het niet gebeurt, is de kans gewoon aanwezig. dat je problemen krijgt met je hart. Ja. Morgen Amsterdam Gold Race, leuk! Ja, dat, uh, zondag uh, gaat het gebeuren. We hebben een lijstje met favorieten. En die, uh, ik heb een poll gemaakt op uh, WAF. En uh, nou, gewoon alle namen van uh, zeg maar. Favorieten ingevuld, hè, van Sagan, Gilbert, Wout Pools, uh, Valverde, Tisch Nikki Nicky Terpstra, de, Timbel. Maar je ziet dus nu dat de mensen gaan kiezen voor wie hun favoriet is. Daarbij heeft uh, Sagan 163 stemmen, uh, Gilbert 148 stemmen en Wout Pools 129 stemmen. En dan gaat het zo naar beneden. Uh... Ik heb tot nu toe alles goed gehad, ook afgelopen zondag. En ik kan je vertellen dat Valverde, die gaat ja. deze wedstrijd winnen heeft zich ook speciaal voorbereid, die is al de hele week daar aan het trainen, die, vooral de Kouwberg. Ja. En ze hebben hem met een buitenblad, hebben ze hem de Kouwberg op zien rijden, en... Alsof er geen berg was. we ja. onder elkaar op het buitenblad de Kouwberg op, is nogal iets. Hè? Dat is behoorlijk zwaar, We gaan genieten, André. Dankjewel voor je bijdrage. Oké. Okay, en... en wij gaan verder met, met Jesper hier. Nou, Jesper... Succes en hou ons op de hoogte, heel wacht. Hij, moet, joh, morgen, hij moet morgen in Dronten, dus hij komt jouw kant uit, weer. Oké, okay, en ik ben in Lelystad met voetbal. Nou, kom <laughs> even kijken dan in Dronten. <laughs> ik ga door Lelystad. Ik hij ga door, gaat door Lelystad, ga door Lelystad heen, Lelystad. notenbenen. Je yes, bent de groet aan de familie, hè, en uh, ook aan uh, verstegen. <laughs> ja, ga ik doen, ga ik doen. Oké. Okay. Dankjewel, André. Oké, okay, André. Ja. ja.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 was heel even weg en uh, uh, is gelukkig weer terug. En de microfoons die werken weer. Dus dat is mooi. Jesper Rasch is onze gast. Jesper, jij hoorde net die voetbalflits. Was natuurlijk grappig om te horen. Maar jij hebt ook uh, ambities in die richting. Hè? Behalve goed wielrenner worden. Wil je ook journalist worden? Klopt. Vertel en ik, eens. Ja, ik volg inmiddels de opleiding journalistiek. Uh, oh, vroeger, het ja, vroeger was mijn droom altijd om uh, voetbalcommentator te worden. En uh, eigenlijk nog steeds. Daarom heb ik ook deze opleiding gekozen. Maar inmiddels ben ik wel, uh, ja, heb ik wel steeds meer interesse gekregen in uh, radio, tv. Uh, voornamelijk radio vind ik leuk. Um, en vroeger voetbalde ik ook. Maar ik ben dus overgestapt op, uh, op de fiets. Dus ik heb ook wel steeds meer uh, interesse. Of misschien wel het meeste interesse in de wielersport. Dus misschien is de droom om voetbalcommentator te worden veranderd. In de droom om wieler te verslaggever, commentator te worden. Fantastisch is dat. Weet je dat? is echt fantastisch. Ja, ja, het mooiste vind ik nog op de motor... Uh, live in een ja. koers te zitten. Dat heeft hij dus gedaan, hè? Ja. Dat is echt het mooiste wat er is, denk dat ik. Dat is het ook. Dat is het ook. Maar breid je erop voor. Het is uitermate vermoeiend. Ja. Zeker deze dagen, want bij grote ritten... kan je niet meer naar het hotelletje om de hoek... Dan moet je vaak nog eens een keer 150 tot 250 kilometer in de auto naar je hotel. Maar de volgende morgen moet je weer terug naar de start. Diezelfde afstand afleggen. Dus je, je, je slaapt bijna niet. Hè? Maar het is wel een prachtig vak. Daarom, ja. daarom. In drie weken met de Tour de France achterop. Dus dat is ook een hele aardige opgave, denk ik. Ja. <laughs> ik heb jou gehoord met Joop van Nes. Want Joop van Nes doet op zaterdag meestal de wedstrijden van Zandvoort op de radio. En dan zit jij daarnaast. Dat doe je met hem mee. Maar dat doe je voortreffelijk, hoor. Ja, ik heb helaas niet zo heel vaak met hem mee kunnen gaan. Ook vanwege school en sport. Maar dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. En ik heb het al een paar keer eerder vaker gedaan. Ook voor de regionale omroep, RTV Noord-Holland. En dan merk ik wel, ook een keer zelfstandig. Dus dan merk je wel dat het... Ik vind het wel heel leuk, maar ik merk wel dat je het echt wel vaak moet doen... om het een beetje goed onder de knie te krijgen. Maar ja, je hebt in ieder geval één voordeel. Je hebt naast je goede benen een goede stem. Ja, dus ja, dat ja dat is lekker, hè? Ja, dat, ja, ja. dat is voor de radio wel, uh, wel fijn. Ja. Nou is er morgen toch eigenlijk in Zandvoort wel een heel bijzondere dag. Want de platte kar gaat door het dorp om 6 uur. Uh, want ik neem aan dat ze gewoon die wedstrijd winnen en kampioen worden. Maar jij kan niet. Nee, ik uh, zit in... Uh, ja, ik hoop dat ik... Uh, hoe laat is dat? Ja, daar ben ik nog aan het fietsen, trouwens, om die ja. tijd. Ik uh, start smiddags in Dronten voor, een, uh, voor 180 kilometer. Mooi koersje, trouwens. Ja, ja, het is wel een, uh, altijd wel een zware koers uh, in, uh, in de Flevo polder. En dan vertrekken we richting Lelystad en dan maken we via uh, Almere eigenlijk weer terug naar Dronten. En daar rijden we nog drie uh, plaatselijke omlopen. Um, je, en dan uh, zit ik hopelijk nog uh, goed van voren. Ja, ik denk dat je gewoon weer wint. Um, ja, dat hoop ik natuurlijk ook. Um, het ligt er ook een beetje aan wat de wind doet. Als het een hele zware waaienkoers wordt, dan... Uh, heb ik uh, nog niet zo'n hele goede ja, maar papieren. Maar dat is morgen niet. er is bijna geen windmorgen. Is... Dus ik, ja. Ja, het ja. Wordt ook, ik denk dat het een hele rare koers wordt. Omdat er niet zo heel veel wind staat. Ja. Uh, de afstand dat is wel een, uh, nou ja, geen probleem. Maar dan, dan hebben de, de mannen met veel ervaring wel meer kans. Uh, als de koers van 150 kilometer is. Dan heb ik nog wel een goede sprint. Maar 180 kilometer is toch wel iets anders. Dus uh, ik ben, benieuwd, uh, ik ben gewoon benieuwd hoe ik het zelf ga doen. Hartstikke goed, man. Veel succes in ieder geval. Hoe we gaan we, zo even met, jij, Joop, uh, met Joop bellen. En dan gaan we het er ook nog even over hebben natuurlijk. Ik ben erg benieuwd hoe je in de sprint bent. Nou, geweldig. Kan ik je uh, nou, <laughs> ik, ik, ik ben wel redelijk snel. Uh, ja. Ik denk wel... Um, van mijn leeftijd zit ik wel bij de snelste. Ja. Um, maar ook uh, buiten mijn leeftijd ben ik gewoon ja, snel. Maar kom ik wel kracht tekort met echt die uh, grote, grote mannen die... Uh, Enorm, ja, ja die, gewoon, die, gewoon die grote mannen die al veel ervaring hebben. Ja. Uh, zoals een koers van 180 kilometer. Ik ga net zeggen, als je 180 kilometer uh, op je zadel ja, gezeten... dan wordt de sprinter wel knap zwaar, lijkt me. Dan merk ik wel dat ik uh, gewoon kracht tekort kom. Hm. Um, dus ja, ik moet wel een beetje aan mijn kracht gaan werken. Hm. Uh, maar qua snelheid zit het hm. in ieder geval ja. wel goed. Met tijd die we uh, die flacon nemen. Ja. Ja. Hey, de, de, je beste overwinningen, drie noem ze. Dat is die van uh, die we net hebben genoemd. Ja. Uh, een klassieker winnen in de Veenkolonie in Veendam. Dat is tot nu toe wel echt mijn uh, mooiste, grootste overwinning. Uh, die week daarvoor won ik mijn eerste elitekoers in Woensdrecht. Uh, ik denk dat dat. Uh, ja, ik, ja, dat was wel speciaal omdat het mijn eerste elitekoers was. Uh, maar ik denk dat wel een mooiere was in, uh, in uitgeest, de ronde van uitgeest. Die ja, als... ja, ja. Tweedejaars junior won, dat is, drie, dat is twee jaar geleden. Uh, en dat is gewoon speciaal, omdat ik daar ben geboren. Mijn familie woont daar, dus dat is altijd wel een speciaal gevoel. Over je familie ah, nee, gesproken, exactly, uh, yeah. je hebt het in de genen van je vader. Hè? Ja, ja, ook uit dat geest. Wat heeft die allemaal wel niet gehaald? Uh, die, zit, die heeft uh, ja, hoog gefietst. Uh, Eén stapje hoger dan wat ik nu fiets, op continentaal niveau. Dat is uh, het derde niveau uh, in de wielersport. En uh, ook in de nationale selecties gereden, op de baan op de, uh, en ook op de weg uh, klassiekers gewonnen. Uh, we zijn blij dat we jullie in het transport hebben hoor. Ja, dus dat is nog wel een, uh, een stap die ik moet gaan zetten om ook uh, zo hoog te komen. Het volgende ja. nummer dat uh, Charles gaat draaien is voor jouw papa. Oh. Want die verdient het nog steeds. Charles, <laughs> ik ben benieuwd. Van Baker Street, Steelers Wheel en Jerry Rafferty. We hebben maar liefst twee mensen aan de telefoon, hè? Nou, dat is gezellig. Gaan we met elkaar aan de kwets. Want we hebben natuurlijk ook Jasper Rasch als onze man hier. Maar ik hoor nu alleen een ingesprektoon. <lacht> Joop is weg. <lacht> Joop is hem gesmeerd weer. Die heeft zijn rekening weer niet betaald, natuurlijk. Maar het is wel Martijn. Hallo Martijn. We hebben Jasper Rasch. Ja. Die gaan wij morgen, of zondag gaan wij even met hem bellen, want hij rijdt morgen in Dronten en hij haalt de ene overwinning naar de andere. Dat is natuurlijk leuk, hè? Zeker weten. En uh, zondag gaan we weer door, geloof ik? Uh, ik geloof het ook, ja. Ja, hè? want jij was uh, afgelopen zondag als uh, technicus de grote man hier. Nee, uh, dat is niet waarin. gedaan. Dat was een leuke uitzending. Ja, maar ik heb geen knop bediend, want dat kan ik helemaal niet. Nee, dat is waar. Ja, nu niet van het noppies, hè. Ja, van twee. Maar dat is iets anders. Het is hier dus maar gelukt, Martijn. Zowel techniek als, als babbelen. Heel keurig. Tuurlijk. Ja. Alles erop en eraan. Nou, ja, heel Jij goed. moet morgen al heel vroeg op pad, hè? Want je gaat ontbijten met Zandvoort. Is dat zo? Nee, joh. Ik ga niet ontbijten met Zandvoort oh. heen. Oké, oh, okay. maar het wordt wel een bijzondere dag, hè? Het wordt een hele bijzondere dag. Wat denk je? Gaan ze gewoon winnen? Of zullen de zenuwen de overhand hebben? Jo, ben je daar inmiddels? Ja, ik <laughs> Sta je onderaan de trap? Ja. Oh jee, ik kom even naar beneden zo. Jos, ga even helpen. Ja, goed, goed, ja, nou, ga jij maar helpen, Sjaal, met, uh, met Jos. Dan ga ik oh. verder hier met Martijn. Martijn, wat, uh, wat, uh, het is natuurlijk een, een knotsgek programma. Het is de laatste keer dat Charles het uh, als beheert. Ja, als ik het zo hoor, maar goed ook. <laughs> <laughs> maar uh, wat, wat gaat er gebeuren morgen allemaal? Vertel eens. Um, nou goed, ik denk dat als uh, Zandvoort. Uh, die, die spanning zal er de eerste 10 minuten ergens op zitten. Ja, dat denk ik ook. Maar uh, ik denk dat dan. Stel er valt een snelle openingsgold. Nou, dan is die spanning gewoon weg. En dan, uh, dan gaan ze vol eroverheen. Um, maar uiteindelijk gaat die zegen echt wel, echt wel komen. Ja, en dan uh, gaat het feest beginnen. En dan gaat de platte kar uh, naar buiten gehaald worden. Om 6 uur, hè? En dan gaan ze door het dorp heen. Ja. Mooiste. Uh, ...vind ik eigenlijk dat het een team geworden is... ...en dat moet je dus schrijven op, de, op, de, op het konto van uh, Ted Sonier, Ja, ik ben het toch niet helemaal met je eens, hè? Vertel. Nou, ik heb ook al een paar keer uh, gezien dit seizoen... ...dat op het moment dat het niet lekker loopt... Uh, ...dat er toch wel een paar uh, uh, gaten vallen in, zeg maar, het elftal... ...en natuurlijk heb je dan uh, als grote leider Nigel Berger... ...die het wel bij elkaar weet te houden. Ja, dat vind ik de beste, hoor. Ja, ja, absoluut. Maar, um, uh, weet je, er zitten natuurlijk een aantal jongens bij die, uh, uh, ja, dat zijn gewoon echt echte spelmakers, met hun eigen, eigen knappe actie. En op het moment dat het uh, uh, uh, yeah, niet loopt, ja, dan, dan zie je toch dat het mentaal uh, allemaal wat, uh, wat, wat moeilijker is, hè? Ja. Dus, uh, uh, maar goed, ik ga er vanuit dat morgen gewoon morgen uh, gewoon gaat lukken en dan uh, mogen we dit uh, zeker... Zeker um, uh, ook op de kantoor van uh, Tetson uh, hier uh, Leuk zitten. Man. Maar er is meer, morgen. Nou, eerst vanavond. Of ja, laten we daar maar mee beginnen dan. Tell in Utrecht. Ja, Jong Utrecht hè? Ja, Jong Utrecht ja. Um, nou, ik ben geweest bij het uh, Heinduel. Uh, dat werd gespeeld bij Islemeervals. Ja, dat is vreselijk. En veld. Um, uh, uh, to, toen was ik al verbaasd dat uh, ze onderaan stonden, want het is echt geen slechte ploeg. Het is alleen wel nog helemaal heel jong. En ik denk dat uiteindelijk dat uh, uh, de ploeg vooral in de beginfase van het seizoen uh, opgebroken heeft. Maar van de laatste vier wedstrijden hebben ze drie keer gewonnen. Ja. Het is... Het, je moet er echt rekening mee houden. Ja. Um, en daarnaast ben ik benieuwd wat de trainer van Telstar uh, gaat doen vanavond. Er staan vier man uh, staan er op scherp. En um, ja. Gaat hij gaat dat uh, uh, gaat die er rekening mee houden met... Uh, met uh, uh, voor de playoff zometeen. Uh, kijk, dat, dat komt er nu ook. Het zijn allemaal belangrijk die er nu bij komen kijken. Ja. Maar goed, ik, uh, ik verwacht toch wel vanavond gewoon weer een overwinning voor uh, de Witte Leeuwen. Laten we vanavond. het hopen. Hè? Maar ze staan inmiddels uh, sterk op die, uh, op die plaats waarmee ze de, die eerste ronde kunnen overleven. Hè? Nou, ze hebben uh, officieel nog één punt nodig om in de halffinale in te stromen. Ja, nou, dat halen ze vanavond in ieder geval. Dan, dan is dat geregeld. En dan zou het natuurlijk allemaal mooi zijn als ze ook nog de 63 punten weten, weten ja, Want 63 blijft een, een magisch getal hè, in, in Velzen. Ja, leuk man. Ja. Op het jaar van, van oprichting. Ja, hij, overal schrijft uh, de, de, de voorzitter, of de, wat is het, de directeur, die schrijft overal dat, dat al op. Hè? In zijn brieven en in zijn memo's. En leuk is dat, hè. <laughs> Even FF nog over, over dat jong FC Utrecht, Utrecht, want daar gaat uh, weer een kluivertje naartoe. Ja, ik was het, ja. Ruben. <laughs> ik, uh, eerlijk, uh, ik uh, wist natuurlijk wel dat hij uh, uh, voetbalde, maar dat hij dat dit kon, dat wist ik niet ja, nou, Het is inderdaad fantastisch, maar het is de enige die een, een drie op zijn rug heeft hè? De rest is allemaal voorhoede, hij is een achterhoede speler ja, ja, uh, hij, hij, hij is volgens mij ook wat, uh, wat groter en wat, uh, wat steviger toch, dan die andere Ja, absoluut ja. En weet je trouwens dat uh, Justin genoemd is naar mijn stiefzoon? Justin. Nee, serieus. Dat is geen dol. Die waren in een hotel en daar was Justin ook met zijn moeder. En die raakten met elkaar in gesprek. Ze zaten naast elkaar in de kamer. En uiteindelijk zei kluivertje van: ik ga mijn zoon Justin noemen, want dit is zo'n schatje. Nou, dat is het al lang niet meer. Het is wel een lekkere jongen. Lijken ze ook op? Ja, ze lijken op ze lijken echt op elkaar. Nee, serieus, maar dat, is, ja, dat, dat heeft er niets mee te maken, want Justin was er al, hoor. Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Nou ja, er is morgen natuurlijk nog, uh, nog veel meer. Ja, vertel maar. Uh, HFC, hè, de, speelt morgen de amateurklassieker. Ja, wat een pot, jongen, wordt dat. Tegen AFC. Uh -huh. um, AFC ja, pakt natuurlijk uh, de laatste uh, weken wat puntjes, gelukkig. Ja, het was, was natuurlijk op een gegeven moment, werd het wel uh, weer, weer, weer spannend, hè, op, uh, op lijfsbehoud. Wel, in een keer... Bewerkstelligd kon worden? Ik heb er nooit aan getwijfeld. Nou, ik kreeg het op een gegeven moment al een klein beetje uh, nee. benauwd. Maar nee. oh, dat is allemaal goed gekomen en uh, ik, ik verwacht dat. Uh, dat het, je hebt nu zo, je hebt voor mij een gat van negen punten. Zeker ja. goed. Acht. Acht. Ja. Ja, dat, dat ga je echt niet meer de handen geven. Mm -hmm. Dus uh, dan spelen we weer in de, in de tweede divisie, vond ik Ik hoop wel dat Verdonkschot uh, morgen zijn verstand gebruikt. En uh, uh, net als de afgelopen week in de tweede helft, Gertjean Tameres in de spits zet. Want daar heb ik van genoten, Martijn. Dat was echt onvoorstelbaar. Iedere bal had hij en iedere bal was onder zijn controle en ging door naar medespelers. Dat is echt perfect. Dat is echt een ja, kanjo. Die gaan ze missen, hoor, volgend jaar. Ja, nou, hij gaat zichzelf missen. Dat ja. is natuurlijk ook allemaal... Ja, ja precies. Mee mee? Ja. Weet je dat ik overigens morgen niet naar het kampioenschapfeest van Zandvoort kan Omdat ik voor voetbal in Haarlem het verslag van HFC moet maken Je bent gek man. Ja, serieus ja, ben... ja. Dat kan je toch niet meeden. Martijn, kom op he. En, en, we, we, we, zo, goedemorgen hey, Dag Martijn <laughs> We wachten gewoon op Jorin ja. Ja. Dat kan je niet maken, en die moet hier in Zandvoort zijn, kom op hé. Ja, ja, goed, het is ook een beetje niet zijn eigen keuze toch? Ja, dat is ja, wel, dat ik ik ook is zo, wel. dat is zo, dat is zo. Maak ook wel een beetje gein. Ja. Ik ja. heb trouwens nieuws voor je. Ik heb gisteravond mijn ontslag ingediend als trainer bij de seniorencommissie. Dus. Oh. Na 54 jaar. Tijd voor andere dingen. Hè? Tijd voor andere dingen. Bijvoorbeeld Zondagmiddag uitzending van ZITFM. Juist, en, en, en daarover gesproken. Geef eens even die microfoon aan Jesper. Want uh, Martijn, we hebben hier Jesper Rasch. Dat is uh, eigenlijk de beste wielrenner die we hebben in Zandvoort. Naast Ron Smit natuurlijk, die ook nog steeds geweldig meedraait. Maar Jesper uh, wordt journalist. Ja, ik hoor het, ja. Die we... Kijk, hij rijdt op zaterdag. Dus we kunnen hem op zondag heel goed gebruiken, denk ik, hè? Ja, ja, laten we hem zondag gewoon eens bellen. We gaan hem zondag bellen. Is dat goed? Ik vind het goed. Afgesproken. Het dan, goed. dan gaan wij de ronde van Dronten nog eens even beleven. Ja, precies. Leuk toch? Ja, zeker. ja, heel leuk. Nou, joh. En wat hebben we verder? Want er zijn nog meer wedstrijden. We vergeten ja, de nee. derde, de vierde en de, en de eerste klasse. Kom maar. Um, nou, we hebben in de uh, eerste klasse zondag. Uh, je weet dat Edo ermee gaat stoppen. He, ja. Ja. Uh, die speelde afgelopen weekend. Uh, speelde hij 0-0 gelijk tegen Velzen. Ja. Um, maar voor uh, Edo staat er weer een belangrijke. Ik weer een belangrijke. Ik heb wel het idee dat ze het goed willen afsluiten. in komende zondag spelen ze thuis tegen om. En Hillegom die staat uh, op uh, evenveel punten, en het blijkt in op dit moment dat Hillegom gewoon degradatie uh, voetbal moet gaan spelen, ja. na competitie. Ja. Um, ja, dus dat is een, uh, een leuke. Uh, de koploper van de tweede klasse DSOV, die verloor afgelopen weekend, dus die mag, uh, die mag ook in de bak. Ja, want anders hoort het kampioenschap weg. Ja, terwijl, we hadden vorige week, of ja, vandaag een week geleden, hadden we, hadden we Bart Jans aan de telefoon. Ja. En die, uh, die had er wel, uh, wel vertrouwen in, maar dat ging afgelopen, afgelopen zondag even mis. Um, ja, in de derde klasse uh, het staat eigenlijk altijd bol van de derby's... ...maar uh, dit uh, weekend hebben we er maar eentje... ...United Davao, bloemen Ook United gaat stoppen met het, uh, het zonder voetbal. En eigenlijk gaat het daar helemaal voor gaan meten. Nee. afgelopen weekend verloren ze met 11-0 van de kennemers. Nou, en dat zijn uitslagen die, waarvan ik vind... ...dat die niet thuis horen in de zonder derde klasse. Maar daar mag ik je wat vragen? Ja. Want je hebt het over dat er zoveel verenigingen het zonder voetbal... ...waarwel uh, zeggen... Dat is een trend. Men wil liever op zondag voetballen, zaterdag voetballen dan op zondag, denk ik. Uh, ja, dat is uh, inderdaad wel iets wat, uh, wat uh, ik denk nu een jaar of uh, twee, drie uh, al, al aan de gang is. Um, het heeft te maken met, uh, met uh, uh, ja, de wensen van de spelers natuurlijk. Hè, dat, uh, dat ze liever op zaterdag voetballen, zodat ze op zaterdagavond dat is het ook. Op, uh, op zondag kunnen werken. Dat is het ook. Uh, maar je ziet nu ook dat een aantal clubs het doen omdat er gewoon geen geld meer is om op uh, uh, twee elftallen, dus zeg maar, een zaterdag eerste elftal en een zondag eerste elftal te hebben. Facilitair kost het natuurlijk ook wat en ja, bij Edo uh, ging het gewoon niet langer. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen hoor. Maar goed, uh, it, it, ik zie het al de laatste, al, al een poosje gebeuren dat er steeds meer verenigingen de zondag wel zeggen. Het ja. is uh, een, een, een toen van nog tweede klasse speelde ook gebeurd uh, bij, uh, in, bij, bij Volendam daar in de buurt. En uh, ja, het, het, het, ik zie het gewoon steeds vaker gebeuren. Klopt. En, en ik, ik, ik vind het zelf vind ik het logisch, ik heb zelf gebaas dat weet je, en dat was altijd op zaterdagavond. En dan was je om uh, nou, tien uur klaar en dan ging je stappen. En dat ging door tot zondagochtend vijf uur. En dat, dat, dat kan je niet als je op zondagmiddag moet voetballen. Nee. nee, klopt. Ik heb zelf op zaterdag en op zondag voetbald. En ik moet zeggen, ik begon op zondag en ging daarna naar de zaterdag. En dat was toch een fijne stap Ja. Ja, dat ja, denk ik ook. Absoluut. Oh, met name als je jong bent. Zonder dat een bolwerk als Edo, dat die ermee gaan, gaan stoppen. Ik bedoel, dat is een ruim 100 jaar story wat uh, ja, ja, ja, ja, de kast in ja, gaat. Ja, ja. ja, Nou, dan gaan we nog even snel kijken naar, die, naar de vierde klasse. Ja. Uh, want daar gebeurde natuurlijk van die keer ook weer genoeg. Omdat HBC gelijk speelde ja. tegen, tegen RCA. Onbegrijpelijk, ja. hè? Maar welke dan van de RCA. hè? Ja, maar het is zo spannend. HBC staat bovenaan met 40 punten. Ja. Staat dan staat onder NFC met 39 punten, maar een wedstrijd minder. Ja. En daar weer twee punten onder, maar ook met nog een wedstrijd minder, is Zwanenburg. Ja. Uh, met twee punten. Dus het, het is echt, het, het wordt met de week gekker daar, hè? Dat is toch leuk? En, uh, en, ja, zeker. HBC speelt dit weekend thuis tegen Dio. NFC thuis tegen MMO. En Zwanenburg thuis tegen BSM. Dus het moet eigenlijk gewoon drie keer drie punten worden. Ja, leuk. Hoeveel verslaggevers heb je zondag? Oeh, ik heb er niet, uh, niet helemaal in mijn hoofd zitten uh, voor zondag. Maar ik denk er een stuk of zes, uh, acht, zoiets. Ja ja, leuk. We gaan er weer wat leuks van maken. Ik wil met jou nog heel even over uh, het voetbal praten dat we deze week gehad hebben, wederom. Zowel in de, in de Super League als in de Champions League. Wat is het waar zoveel geld om gaat belachelijk dat er geen videoreferie is bij dit soort wedstrijden. Wat vind jij? Nee, je hebt het nu over die pingel nemen hè? Ja, natuurlijk. Ik denk zelfs dat op het moment dat een videoreferant toegekomen was... Ja? ...dat hij misschien ook al gezegd dat het is een strafschop Maar nee, joh. Wat zijn, ja, Wat dat zijn dat er nou was... voor onzinverhalen over dit was een strafschop? Hij raakt hem niet eens aan. Hij heeft zijn hand nee, op zijn... Maar, je moet in de, bij zo'n situatie moet je natuurlijk altijd ervoor zorgen... ...dat de scheidsbeslissing al niet eens in zijn hoofd krijgt. Nee. Ja, en dat was nu wel het geval. En ik vond het ook geen straf op, eerlijk is eerlijk. Nee. Maar um, nou ja, het is, uh, ik zag alweer op Twitter allemaal hashtags voorbij komen, van maffia, weet ik wat allemaal. Ja, en de omkoperij hoor ik al noemen. En, uh... Uh, en, uh, en die uh, Buffon die had ook nog gezegd, dat is zegt, die had geen hart, maar een, een, een plullenbak in ja. zijn bordkast. Nou, er zit wat in, want als er nog 1 minuut en 37 seconden te spelen zijn, dan ga je sowieso geen penalty geven. Al is het een, ik uh, bedoel, het is belachelijk. Als het een duidelijke is, geef je hem wel, hè? maar dit was toch absoluut geen duidelijk. Dat bedoel ik dus. Ja. Nee, dat vind ik ook. Maar goed, de vrije uitgeschakeld, dus we houden weinig over. Ja, dat was ook wel een stuntje gisteravond. Nou, nou, nou, nou, wat gebeuren ja, ik er ik dingen, hè? Nee, wat was het, thuis 4-1? Ja. Winnen ja. en dan uit met 3-0 verliezen. Ja. Ja. Ongelooflijk. ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Maar goed, de voorzitter van Juventus pleit dus voor video arbitrage in de Europa Cup. En dat lijkt me hoog tijd. Ik ben één. Makker, uh, we zien elkaar. Ja, absoluut. Jij heel veel plezier morgen met het kampioenschap van Zandvoort. Ja, kom, kom je echt niet langs? Nee, nee, nee, joh. Uh, HFC begint om drie uur. Martijn, hij is gek. Laten we eerlijk zijn, kom op. En hey, man zorgen ervan dat je opgehaald wordt doorheen. Nee, maar het, nee, ja, opgehaald om het feest mee te vieren, bedoel je? Ja. Ja, ja. ja we gaan er <laughs> ook even een wijkje mee Ja, oké. Okay. Nee, ik kom wel langs. Na, na de wedstrijd dan, helaas. Maar... Ja, dat is goed, hè. En dan ga ik eerst naar huis, dan maak ik keurig mijn verslag. En dan kom ik erop... Feest 4. weet allebei dat hij er morgen niet is, hè? <laughs> ja, het straalt... Hij zit ook te lachen, jongen. Je ziet het ja, niet, maar hij zit ja, te lachen ja, ja. hier. <laughs> dan heb je gewoon in de maling. <laughs> nee, hoor, ik zou niet durven. Nee, het zal. Sorry. Zondag hebben we weer plezier, uh, Martijn. Ja, inderdaad ja, in. Hartstikke goed, Marker. Hey, je ja. weet trouwens dat Ricardo er is, hè, zondag. Oh, wat leuk. Ja, oh. niet gedacht, er klopt het aan. Oh, dus dan gaan we lekker samen presenteren. Uh, nou, nee, zelf ben ik er niet in de studio. Oh? Wat ga jij doen dan? Ja, ik heb zelf ook nog thuis zitten, dan ben je een andere vriend af en toe. Zo nu, en dan. De... Uh, was... Is dat raar dat jij dat hebt? Ik uh, vind het heel raar, maar hij doet dat van jou te horen. <laughs> ja, ja. ja. Goed, nou ja dan, dan, vraag, dan vraag ik wel of Jasper of ja, ja, komt. Ik vraag wel of Jasper komt ja. kom, kom mee presenteren. Ja. Goed, mannen, ik ga verder. Ik, zeg jullie, uh, ik wens jullie een goed weekend alvast. <laughs> ja, Martijn. Veel plezier morgen, Martijn. Tuxus vanavond, hè? Heel fijne uitzending. Hè? Ik zeg fijne uitzending. Dankjewel, Mark. Doei. Bedankt Hoi. voor alles. Hoi. Doei. Hoi. The curtains hanging in the window In the evening on a Friday night a little light is shining through the window Let me know everything's alright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 days of summer, the jasmine's in room, July is dressed up and playing her tune, and I come home from a hall. the arms in is me feel fine jaren 70 muziek en Croft waren dit we gaan snel weer naar onze presentator Henny Rukert. Joop van Nes is ook binnengekomen en dat betekent altijd reuring. <lacht> <lacht> hoor je, hoor je? Dat is de reuring. <lacht> Jij ja. vertelde me nou dat hij binnen is. Dat wist ik niet. Hoor. Ja, ja dat nee, komt Merk je niet, hè? Merk je niet? Je hebt hem omhoog gesjouwd, toch? Ja. ja, ja, ja. ja want maar die lijst werkte weer niet. Ja. Uh, Joop, ik kan er nog steeds niet over uit. We hebben Jasper die die wint een fantastische wedstrijd, hè? Vorige week. Jasper. Ja, Jasper. Toch? Ja. En we hebben Britt Brit Wortel, die zomaar even wereldkampioen wordt. Ja, gewoon even. Tussen neus en lippen. En, en er hangen niet eens de vlaggen uit in Zandvoort. Nee, we, hebben, we zijn wat, wat gewend in Zandvoort natuurlijk. Hè. Ja, maar wereldkampioen. nou, het wereldkampioenschap hebben we volgens mij nog niet in Zandvoort. Nee, Mark. daarom. En, uh, ja, en het is natuurlijk een teamprestatie dat er, dat, dat, die daar aan de grondslag ligt. Ja. Um, het is een hele hechte groep meiden. Er zijn wat oudere meiden die zijn ermee gestopt. En er zijn maar jonger bijgekomen. Het Nederlands uh, meisjesteam U18 is ook Europees kampioen geworden volgens mij in Engeland. Ja, ja. En uh, daar zitten heel veel talenten aan te komen. Dus dat Nederlands ijshockeyteam, dames uh, ijshockeyteam, dat kan nog wel eens gaan promoveren naar de, de hoogste divisie. Leg eens de link met voetbal, want bij het voetbal gaat het ook verschrikkelijk goed. Wat is dat met die dames sporten? Ja, ja. Um, ik denk dat ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben. En daardoor ga, komt er meer spirit in. Er, er wordt meer aandacht aan besteed. Uh, uh, jonge meisjes die, die, die lezen dat, die horen dat, ja, die zien dat. Maar ik ben dat. het niet met je eens, want de NOS heeft vreselijk gefaald. Die hebben dit niet eens gemeld. Nee, maar N NOS, hallo, wij melden dat wel. Maar als je ziet in het voetbal, uh, ik, heb, ik heb van de week naar het damesvoetbal uh, elftal zitten kijken. Dan dat, dat zie je echt puur voetbal voetbal, Geen toneelspel. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar absoluut begrijp ik het. En, en daar, als je daarna gaat kijken, dan zie je hoe voetbal gespeeld moet worden. Oké, okay, de techniek is misschien wat minder. Maar zo moet je voetbal spelen. Maar waar heb jij die wedstrijd trouwens gezien? Ik heb hem op tv gezien. Op welk net? Fox, denk ik. Fox Sport. Dat we je de hele dag zitten zippen, ja. zitten zappen, man. Uh, Ik heb sinds kort uh, heb ik een, uh, een T-Mobile thuis abonnement. En daar zit Fox automatisch bij. Uh, Marzelijn. En uh, ik heb dus, uh, ja, dus uh, uh, Ierland-Nederland uh, gezien. En ook uh, Nederland-Noord-Ierland toevallig. Ja. En waar, voor mij waren dat schitterende wedstrijden. Je hebt ook nog iets over, uh, over Britten zeggen. Is ze nou in Zandvoort of niet? Ze is in Zandvoort op het ogenblik. Je hebt er niet meegebracht? Nee, want ze komt pas met Koninginnendag komen. Dat heb ik je gemeld. Ja, ja. Over Koningsdag. Ja, dat ja, ja. is volgende week. Oké. Okay. Dan komt ze. Oké. Okay. Ja, dat zou geweldig zijn. Na jouw sport, het basketbal. Ja. De meiden wonnen weer. Ja, en vonderbaarlijk eh, genoeg heb ik heel leuk basketbal gezien. Eh, Rick eh, Poppe, de coach, die probeert daar een bepaald verdedigingssysteem uit. En dat was uh, uh, redelijk goed te noemen. Het, het was niet perfect. Dat kan ook niet met dames die voor het eerst basketbal Maar hij speelt zonder, toch? Hij speelt een zonnepres. Yeah. En dat betekent dat er uh, bij de, uit de bal, met name uh, als er gescoord is... gaan er meteen twee dames voorin uh, storen. En er staan er twee uit midden, middenlijn en er staat er eentje achterin. En uh, dan moet je uh, op een hele snelle manier de bal weer kunnen veroveren. Met name tegen wat zwakkere teams werkt dat perfect. Yeah. Daar moet je wel voor werken als speler. Je moet uh, heel bewegelijk zijn. Je moet goed kunnen anticiperen. Je moet ook je tegenstanders in de gaten houden. En uh, dat ging met name... Dat laatste is wat moeilijker voor de dames die voor het eerst basketballen. Uh, ook het bewegen is wat moeilijker. Maar goed, het, het, het, het systeem zat erin. En dat, dat, daar was ik erg blij om eigenlijk. Bij de mannen ging het minder. Ja, maar dat was dan, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar het lag aan de arbitrage dit keer. En ik vind dat een schandaal dat het gebeurd is. Uh, als jij als speler van tevoren hoort van jullie hadden ook slechte scheidsrechters dus wij doen dat ook. Dan ben je onsportief bezig. En dan had ik zelf had ik eruit gestapt. Uh, rond van der Meij stond ook op het punt om weg te gaan, eruit te stappen. Want uh, zo wil je niet basketballen, Ze wil je niet spelen, ze wil je niet Schandelijk, sporten. Hè? Schandelijk hè? Ja, absoluut. Hmm. Ja, en als je dan uh, ook nog een mindere dag hebt... Ja, dan verlies je gewoon. En in de vierde kwart, zei Ron, uh, konden wij geen goed doen. Alle ballen die, we, die er uh, voor gefloten werd... waren in het voordeel van uh, uh, hoppers. Ja. En uh, ja, slechte zaak natuurlijk. Maar goed, hey, Even na, uh, naar het voetbal weer terug. Jij schreef in je krant... een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ja. Daarmee bedoel je Robin Hood. Uiteraard, kat. ja. Je, je, moet toch, je moet toch op je kivief zijn zaterdag, ja. morgen. Maar je gelooft toch niet echt dat het tegen de hoek mis misgaat, hè? Uh, ik denk het niet. Maar gewaarschuwend gewaarschuwd stelt voor twee. Dat is nogal zo'n gezegde. Dus hou, hou het in de gaten, alsjeblieft. Ja. Dus de spanning zal erop staan, neem ik aan. Dat denk ik ook. Uh, alhoewel deze groep wil het zo ontzettend graag, dat kampioenschap. Uh, daar, daar leven ze gewoon voor. En uh, als ik dan ook uh, een, een interview lees met, uh, met Nigel Castien... Uh, die heeft diezelfde, die, datzelfde idee zoals die jongens uh, dat zijn. Dus die is meer dan van harte welkom op dat middenveld in Zandvoort. Uh, Zandvoort wordt een topteam. Zandvoort. En dat kan in één keer doorstomen naar de, naar de eerste klasse, denk ik. Ik verwacht niet zo'n antwoord van jou. Ik verwacht van jou. Zandvoort is een topteam. Top, top uh, en ga doorstromen naar de eerste plaats. 15 seconden. Ik ben, maar altijd, ben altijd wat, wat, uh, wat uh, uh, voorzichtiger Heb Hupzat voor Ja, zeker. Tot een tweede uur. Dank voor het luisteren zover. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.